Met het NWS journaal De goudprijs heeft voor het eerst een recordhoogte van 5000 dollar bereikt. De opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de NAVO over Groenland hebben de goudprijs in de afgelopen weken verder doen oplopen. In oktober vorig jaar steeg de prijs van goud voor het eerst boven de 4000 dollar. Begin vorig jaar was 31,1 gram goud nog iets meer dan 2500 dollar waard. In de Filipijnen is een veerboot gezonken met erop 350 opvarenden. Reddingswerkers hebben tot nu toe zeker zeven lichamen geborgen en 215 opvarenden gered. Het schip was onderweg van het eiland Yolo in de Filipijnen naar de havenstad Zamboanga. Het schip zou door technische problemen gezonken zijn, meldt het persbureau EP, op basis van de lokale kustwacht. En er wordt nog gezocht naar vermisten door de Filipijnse kustwacht. Ook enkele vissersboten helpen bij de zoektocht. In Schiedam is gisteravond een gewapende overval geweest bij een supermarkt. Volgens omroep Rijnmond bedreigde de verdachte het personeel met een wapen... en sloeg diegene daarna met onbekende buiten op de vlucht. Niemand raakte gewond, zegt de politie. Kort na de overval werd een verdachte aangehouden. En de leiders van D66, VVD en CDA... zijn het nog steeds niet helemaal eens geworden... over de financiële keuzes van het komende kabinet. De hoop was dat zij er gisteren uit zouden komen... maar dat is niet gelukt, zeiden de leiders Jette, Jesselkus en Bontebal... toen ze gisteravond de pers te woord stonden... Ze blijven wel optimistisch dat ze er alsnog snel uit gaan komen. Volgens Haagse Bronnen is er mogelijk dinsdag een onderhandelingsakkoord. Wordt dat woensdag aan de fracties voorgelegd. En dan is er vrijdag een presentatie van het coalitieakkoord. Volgens D66-leider Jetten is er ook al een titel voor het coalitieakkoord. Maar die titel wil hij nog niet noemen. Het weer. De rest van de nacht is het droog. Bij temperaturen rond of iets onder het vriespunt. In de ochtend valt er van Groningen tot in de Achterhoek enige tijd sneeuw of natte sneeuw. En in Groningen, Trent en Overijssel geldt dan code geel. In de rest van het land droog, het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Ja! See 4 Stick. Dit jocke is echt de retour. Gone too soon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 Unique love in a train Cross country